In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er zijn ook mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De schietpartij was afgelopen avond even voor achten. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Verdere details zijn nog niet bekend. Volgens Belgische media wordt het café geregeld bezocht door Oost-Europeanen uit het criminele milieu. In dit geval wordt rekening gehouden met een afrekening onder Albanese. Het weer helder bij minima tussen 4 en 7 graden. Komende dag opnieuw volop zonnig, het is dan 16 tot 20 graden. En ook maandag en dinsdag is het nog droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. De uurtje lust. En ik uh, ben nog steeds... Ik kan de verleiding niet meer staan om het nog steeds heel even te hebben... over die royal wedding. Dat huwelijk uit duizenden, miljoenen eigenlijk, twee miljard. Uit miljarden, want twee miljard mensen hebben daar aan gekeken. En hoewel mijn stem me niet helemaal bijstaat vannacht. Uh, en dat komt omdat ik sowieso de afgelopen week vrij slecht uh, bij stem ben geweest. Maar ook omdat het natuurlijk uh, de nacht na Koninginnedag is... Um, heb ik het een beetje moeilijk. Maar het onderwerp vrolijk me wel echt ontzettend op. Want ik ben niet echt een romanticus. Ik wist zelfs ook niet altijd of ik nou zelf wilde trouwen. Ik vond het ook een beetje gedoe en een beetje ouderwets. En een beetje, ja, waar doe je dat eigenlijk voor? waar doe je het eigenlijk om? Maar als je dan weer zo'n spektakel ziet, dan... Hoe stoer je ook bent, dan heb je toch even het gevoel van... Goh, het, het, het, het, het proeft, het ruikt en het smaakt ook wel echt... naar dat sprookje uh, waar we met z'n allen lang maanden naartoe hebben geleefd. Nu zat ik gisteren op Twitter. Dat is natuurlijk de moderne variant van... Uh, nou ja, kan ik allerlei nieuws, uh, nieuwsverstrekkers noemen. Dat doe ik niet, maar het is een moderne manier om je nieuws te verkrijgen. En dan komen natuurlijk naast dat nieuws ook heel veel meningen voorbij. En toen uh, zag ik um, op Twitter de mening van Paulo Coelho. Een bekende schrijver van boeken als De Alchemist en Minuten. En die twitterde, en dat vond ik best wel een goede vraag... Die twitterde, ik zit ook te kijken en ik vind het fantastisch mooi en prachtig. Maar waarom vinden we dit met z'n allen nou zo belangrijk? Waarom vinden we zo'n bruiloft nou zo ontzettend belangrijk? Zeg ik, ja, waarom is dat eigenlijk? Wat doet dat met ons? Nou ja, ik denk, ik ga het gewoon in de groep gooien. Ik vraag het aan jou. Waarom vind jij dat huwelijk van Kate en William zo ontzettend belangrijk? En hoe heb je het beleefd? Hoe heb je het ervaren gisteren? Ik wil het heel graag van je horen. 0800... 1, 1, 2, 1. 0800 1121 als je gaat bellen. Je kan ook mailen naar lust.bnnl. Bellen vind ik gezelliger. Denk er maar even over na. Kunnen we even kletsen? Kunnen we diep op in? Stel ik een vraag? Heb jij een antwoord? We komen uiteindelijk tot een heel mooi uh, gesprek. Want dat gebeurt hier altijd. Uh, maar je mag ook mailen hoor als je niet durft. Lust.bnnl. Ik heb een heerlijke plaat klaarstaan. Stevie Wonder met zijn master blaster. Wat een plaatje. I'm be Raak er toch niet over uitgepraat? Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Nou, eerlijk gezegd, raak je er wel over uitgepraat. Want zo zoetjes aan de nacht uh, die gaat en die gaat. En uh, dan schakelen we over van dit uh, toch zoetige onderwerp naar een iets lustiger onderwerp straks. Namelijk katers. Allerhande katers: uh, liefdeskaters, alcohol- en drugskaters. Ja, bedenk het maar, er is wel een kater van. En uh, daar wil ik het dan met je over hebben. Maar ik ben nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal bereid... om dit leuke onderwerp, Kate en William en het huwelijk... om dat nog gedacht te zeggen. Dus wil ik, uh, um, wil ik Tim voor je klaarzetten. En Tim heeft uh, sinds een aantal weken hier... elke week een column bij ons in de show. Hij laat zich inspireren door iets actueels. Of door het onderwerp, of door beide in dit geval. En dan geeft hij daar uh, zijn gedachten over. Die deelt hij met je... Dat het een beetje een lugubre gedacht zijn, dat moet je maar vergeven. Tim, over de Royal Wedding. Uit. Buikpijn, downheid en een volkomen aan God gestampt hart. Hiernaast zijn zowel je zelfvertrouwen en je reden tot bestaan weg... of tot stront vermalen. Zo voelt het ongeveer wanneer je relatie stuk loopt. Het is het einde van de wereld, je bent niet te redden... en je wilt niks behalve je ex terug. Het is als stoppen met roken. Dit geldt voor vrijwel alle relaties. Vrijwel alle, behalve één... En met die ene relatie bedoel ik natuurlijk die van Prins William en zijn tortelduifje Kate Middleton. Want wanneer zij hun gisteren voltrokken huwelijk verbreken, heerst er echt crisis. Wanneer zij er de brui aan geven, is dat niet alleen voor hun volkomen kut, maar vooral voor alle Britse fans. Want wanneer het uitgaat, welk kamp moeten zij dan kiezen? Kamp Willy of Kamp Katie? En wat als je partner in Kamp Willy zit en jij in Kamp Katie? Desastreus. Dit wordt het einde van een hoop relaties. Wat zeg ik? Er volgt een heuse tweesplitsing in de gehele Britse bevolking. Iedereen liefdesverdriet. Man, wat zo'n stijl al niet teweeg kan brengen. Gelukkig woon ik in Nederland en hoef ik, wanneer nodig, kant nog wel te kiezen. Daar kom ik dan maar weer mooi mee weg. Al vraag ik me wel af wat ik met mijn verzameling Willy Love's Katie shirts, petten en posters moet. En die vlaggetjes, waar laat ik die? En mijn op maat gemaakte toeter. Waar... Gonna get there, hoorde je van Tim Knol, zijn nieuwe single. Hoort ook een hele interessante videoclip bij. Het is bijna een soort minifilm. Um, over een, een halve ontvoering. En in één keer in een auto zitten met een, uh, een gevaarlijke gek. En nou, heel spannend en zo. Moet je maar even op YouTube bekijken. Maar ik denk dat het wel wat gaat worden met uh, dat nieuwe album van hem... wat er aan zit te komen. Days gaat dat het album heten. Volgende maand komt hij uit. En als het klinkt zoals dit... denk ik dat het wel weer hele lekkere zomerse... ik zet een plaatje op en ik lig een beetje in het grasachtig uh, wordt. Hou ik wel van. Dus uh, dat is uh, tot zover Timmetje Knol. We hebben het vannacht over de uh, Royal Wedding voor een groot deel gehad. En dat uh, staat in teken van een nieuw begin... Een nieuw leven samen tussen Kate en William. Alles nieuw en begin en hoop en dromen. Maar ik moet toch heel even de omschakeling maken. Want voor mij is het vannacht ook wel een show... die gaat over allerlei afscheid. Zo gaat mijn trouwe vriend, compagnon en producer Frank... de show verlaten. Die gaat andere dingen doen. Hartstikke leuke dingen bij 3FM, dus ik ben heel blij voor hem. Maar ik ga hem wel ontzettend, ontzettend missen. Later in uh, de show nog even stiekem hier en daar wat aandacht voor, mijn lieve producer... die samen met mij uh, en een, uh, een ander klein groepje... deze hele show soort uit uh, de grond heeft gestampt. En uh, uh, ja hoe noem je dat? Hij brengt, uh, hij brengt lijn in, die, in dat warme hoofd van mij. Dus daar moet ik hem dan voor bedanken. Dus dat is een beetje waarom we het vandaag ook over afscheid gaan hebben. En we nemen afscheid natuurlijk van... Uh, Koningin de 2011, koningin de nacht en koningin de dag. En dat brengt mij op het volgende onderwerp van de nacht. We gaan het hebben over katers. En als je het dan gaat hebben over katers dan ja, eigenlijk over elk onderwerp kan je wel bellen. Dat doe ik ook altijd wel. Dan ga ik heel even bellen met Wilberghuys. Ja, toch? Radio 111 Lust. Ze is al niet meer weg te denken aan deze show en ik hoop dat ze voor altijd, altijd en altijd de huisdokter, de huisseksuoloog van Lust zal zijn. Wil Berghuis, nacht. Ja, goedenacht. Ja hoor, ik blijf altijd. Voor altijd en ja, altijd voor hè? Altijd. Ja hoor. <laughs> voor eeuwig. Nou, voor eeuwig zeg ik ja. Nou, om maar even in het thema te springen. Voor eeuwig en altijd de trouwbeloven aan elkaar. Ik heb de vorige het vorige uur heb ik het alleen maar gehad over uh, prins William en Kate, oh ja. de bruiloft, de bruiloft. We dachten natuurlijk niet dat iemand Jolante en Wesley zou kunnen overtreffen, maar ik geloof dat het toch gebeurd is. Ja, het is wel gebeurd. Ja, gebeurd. Hè? mooi hè? Ja, ja. ja. fantastisch. Ik, ik merk toch, ik ben niet zo uh, koningshuizerig. Mm -hmm. Maar dan merk je toch dat je er een beetje wordt meegezogen. Je weet dat er 2 miljard andere mensen op datzelfde moment aan het kijken zijn. Ja, ongelooflijk. En ja. je, gaat, je staat jezelf toch even toe om in de droom te gaan, in de fantasie. Ja. Een prinsesje zijn, hè? dat hebben de meeste <laughs> vrouwen gewild. Maar goed, ja. dan uh, over tot de, de, de harde realiteit van het moment. Want hoe prachtig we ook kunnen meezwijmelen als, uh, als zo'n huwelijk voltrokken wordt hoe dik we er ook bovenop zitten als uh, het weer kapot gaat of zou gaan. Dat mm -hmm. zien we natuurlijk bij, uh, bij bekende mensen. We leven mee, maar als zo'n uh, zo relatie of zo'n huwelijk uh, op de klippen loopt... dan zijn wij er ook als de kippen bij, wij als ja. publiek. En ik vraag me zo af, daar wil ik het met jou over hebben... wat voor extra druk geeft het op het hele rouwproces, het hele proces, als je publiek van elkaar scheidt of gescheiden raakt? Lijkt me zo heftig? Ja, het is heel heftig. En ja, het is toch wel de realiteit. hè. Eén op de drie huwelijken loopt het stuk. Dus grote kans, ik hoop het niet hoor. Daar moet je natuurlijk helemaal niet aan denken. Uh, hè, op zo'n prachtige dag. Maar ja, dat, dat het, uh, dat het uh, fout gaat. Ja, en, en dan zit je inderdaad. En uh, dan zijn het ook nog hele bekende mensen... die uh, echt uh, alles, alles wat doen wordt uitvergroot en uitbelicht... Dus um, ja, dan wordt dat extra lastig. Er ligt een enorme druk op. Ik, ik las ook uh, uh, dat, dat, dat ze dat van tevoren ook al goed geregeld hebben. Dat Kate ook uh, heel weinig meekrijgt op huwelijksvoorwaarden getrouwd. En uh, he, mocht ze een buitenechtelijke relatie hebben, dan krijgt ze geloof ik helemaal niks. Weet je wel? Oh wauw, ja. het is helemaal niet getimmerd dus. Ja, dat, dat, dat, daar zorgen ze natuurlijk allemaal wel voor. Ook door eerdere ervaringen wel wat wijzer geworden. Maar uh, ja, die kans is er natuurlijk wel. En ik denk dat dat extra pijnlijk is uh, op het moment dat de hele wereld uh, met je meekijkt. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, ik werk um, voor BNN ook voor de televisie. En uh, ja. um, ik merk dat ik wel een beetje wegblijf expres... ...van het, uh, het uh, verkeringen krijgen of omgaan met iemand anders die ook op televisie werkt. Want ik denk, ja. ja, ik heb dus geen zin in, in dat in interviews mensen zeggen... ...stel je voor dat ik verkering zou hebben met Tygo Gernand... ...om maar eens even mm -hmm. iemand mm -hmm. te noemen die ik graag mag en die ik ook wel eens interview. Ja. Dat mensen de hele tijd zeggen... Nou ja, maar tussen jou en Tig. Of nou, ik zag Tych al laatst. En ik. Nou, hij hing wel met zijn oor in het tong van uh, met zijn tong in een oor van de mij. Er komt zoveel extra informatie en druk op je af dat ik daar een soort weg van blijf. Ja, snap ik. Ja. Maar ja. wel hoe werkt het? Ik vroeg ooit aan jou: hoe werkt verliefdheid in het lichaam? Dat heb je me mm -hmm. toen super goed kunnen uitleggen. Hoe werkt liefdesverdriet in het systeem van een mens? Wat nou, gebeurt er dan? Ik, ja, liefdesverdriet is het, ja, zeg ik wel eens, uh, uh, het ergste verdriet wat je kunt meemaken. Uh, omdat je uh, je kunt het vergelijken, ik, ik noem het uh, ook wel eens liefdesverlies. Het is een houverwerken. Het is het verlies van een persoon van wie je heel veel gehouden hebt. Maar ook van uh, beelden, toekomstidealen en uh, beelden die je hebt bij uh, ja, jullie leven samen, of misschien kinderen samen of wat dan ook. En dus dat verlies je allemaal. Je verliest ontzettend veel. Je verliest. Misschien ook wel een stukje eigenwaarde. Als een ander in het spel geweest is die hij of zij dan mooier vond. En dus het staat echt, je hele leven staat op zijn kop. Ik vind het echt afschuwelijk. Ik kan altijd heel erg meeleiden met mensen die dat doormaken. En in een rouwproces moet je ook een aantal fases door. En dat is bij liefdesverdriet natuurlijk net zo. Uh, daar zitten heel veel emoties bij, boosheid en verdriet en misschien ook wat woede en jaloezie. Uh, er zit een stuk ontkenning bij, van nou, dit kan toch niet waar zijn. En uh, er zitten ook hele depressieve gevoelens bij, het allemaal niet meer willen zitten zonder die anderen niet meer verder willen leven. Kortom, het hele scala van, uh, uh, van, van de shit gevoelens uh, passeert uh, dan. Ja? Dus... Um, ja, en ik denk ook dat dat, dat dat eigenlijk ook wel een heel natuurlijk proces is, hè. Omdat je, ja, je, je rouwt, je, je, je neemt afscheid van, van een, een heel mooi, een lieve iemand, maar ook van een heel mooi stuk uit je leven, maar ook misschien een heel mooi stuk wat je bedacht had. In je ja, van je, je verwachtingen, ja. Ja. Is het, is het dat naarmate je je hart vaker gebroken hebt gekregen, dat je makkelijker omgaat met liefdesverdriet? Nee, was het maar zo. Oh. <laughs> nee, nee nou, Dat werkt wel voor iedereen verschillend. Het is wel last om daar in algemeenheid een antwoord op te geven. Maar als je je elke keer weer kunt geven... en dat hoop ik altijd wel. Ik zie nog altijd mensen bij me met liefdesverdriet. In en dan zeg ik ook van... Ja precies, hoe, hoe verdrietig je ook bent nu, eh, eh, ik snap dat je nu zegt, oh, ik moet voorlopig niet aan een ander denken. Eh, dat begrijp ik allemaal, maar ik, op een gegeven moment hoop ik wel dat mensen zich wel weer kunnen geven aan iemand en zich ook weer durven te verbinden. Eh, en niet uit zelfbescherming eh, geen relaties meer aan durven gaan. Ja. Eh, de, die mensen zijn er ook, die op, na een aantal keren denken van nou, eh, mijn potje maar een fik, ik, ik, ik doe het niet meer. Nee. En dat is natuurlijk heel erg jammer, hè, want dan zou je dat ook nog uh, ja, aan je liefdesgebied uh, kunnen toeschrijven, is dat, dat je daardoor ook uh, niet meer een relatie aan kunt en durft te gaan. En dat is jammer. En dus uh, dat, dat moet niet. Je moet gewoon open blijven staan. Wil, heb jij tot slot nog advies voor, um, we hadden het er net al even over als je publiekelijk van elkaar moet scheiden. En in, het, in een wat groot geval gaat dat inderdaad over het koningshuis. Nou, er gebeurt toen dus veel. Of uh, wat bekendere mensen. Maar het is natuurlijk altijd toch iets van publiekelijkheid zitten in. Mm -hmm. Als je mm -hmm. bijvoorbeeld samen werkte, dan is er altijd een omgeving. Of als je grote families hebt, mm -hmm. dan zijn er toch altijd mensen... die zich er tegenaan bemoeien. Ja. Wat voor advies heb jij uh, op het moment dat je, je scheiding groter wordt... dan alleen uh, tussen jou en degene van wie je afscheid neemt? Ja, ja, dat is heel lastig. En sommige dingen kun je echt niet voor zijn. Dat kan niet. Hè? Jij zegt al, nou, ik zorg al dat ik geen relatie krijg met iemand die bekend is. Want dan weet ik wel hoe het gaat gebeuren. En, uh, maar ja, dat, doe je, dat kan niet altijd. Bedoel, nee, tuurlijk, als ik hè, verliefd zou worden op iemand... Dan... Ja. maar ik merk wel dat ik het niet opzoek. Ik ben nee, er wel gewoon nee, wat dat, voorzichtig mee. dat scheelt. Dat scheelt maar ja. ja, soms gebeurt het gewoon... en dan zit je erin. En ja, dan merk je gewoon... dat alles en iedereen zich ermee gaat bemoeien. Ja, daar kan je niet helemaal voor zijn. Maar ik denk dat je voor jezelf moet proberen... Hè, om dan toch uh, te kijken... Van, ja, hoe, hoe lossen we dat met z'n tweeën op? Want het gaat om, om, om jullie tweeën. Het gaat niet om de wereld eromheen. En als er nog kinderen bij zijn... dan, dan gaat het daarom. Hè. Dus probeer je vooral. Ja, erg te richten op jezelf en uh, op degene om wie het gaat. Maar uh, je niet al te veel zorgen te maken over alles en iedereen wat zich er tegenaan bemoeit en wat die er wel van, van vinden. Daar moet je een en, beetje voor afsluiten. Ja, ik zou wel de privacy zoveel mogelijk opzoeken en ook in zo'n periode ja, dan uh, proberen om je toch een beetje af te sluiten. Ik snap het wel dat sommigen zeggen, nou dan ga ik eventjes lekker op vakantie naar, naar een ver land. En uh, hè, dan ben ik even allemaal, helemaal weg van alles en iedereen. Ik denk dat dat helemaal niet zo'n slechte manier is. Nee. En waarschijnlijk ook niet met modder gooien. Ik moet even denken aan Patricia Pai die Maar Dat vind ik sowieso heel akelig, niet alleen met, met, met scheidingen. En want ja, als je met jaloezie en boosheid zit, is natuurlijk die neiging er wel om, ja. om lelijke dingen te gaan zeggen over die ander. Patricia maar Pai die over Adam Curry zei, dat hij als hij porno kijkt thuis, dat hij naar she-mails, dus chicks with dicks, kijkt vooral. Ja, ik dat is toch Vond ik een beetje veel informatie, toch wel? Ja, nou, we zitten wij, ja, sommige mensen zitten daar misschien wel op te wachten hoor, maar ik heb dan zoiets... Ja dat hoef ik allemaal niet te weten, dat geloof ik wel. Ja, probeer in ieder geval zo min mogelijk uh, die ander te schaden. Hè, alhoewel het verklaarbaar is vanuit je misschien je gekwetstheid. Maar probeer dat niet te doen, want je schaadt niet alleen die ander, maar uiteindelijk ook jezelf. En, en als er kinderen zijn, ook je kinderen. Ja, waarom schaadt je jezelf als je met molen gaat gooien? Stel dat ja, je geen maar... kinderen hebt. Nou, ik denk dat je daar achteraf helemaal niet trots op bent. Hè? Dat je dan uh, denkt van, ja, had ik dat nou op dat moment... Het is wel begrijpelijk, maar had ik dat wel moeten doen? Ik geloof dat, dat negativiteit ook negativiteit oproept. Dus uh, daar moet ja. je gewoon niet aan beginnen. Mooi advies, Wil. Ja. Dan zijn we toch dankbaar dat je er bent. Wil, ik ga je later nog terugbellen, want er zijn een aantal mailtjes... waar we jouw expertise voor nodig hebben. Oké, okay, ik hoor je weer. Tot straks. Doeg. Hoi. Liefdeskaters... Allerhande katers. Niet alleen de maar we hebben het over allerlei soorten katers. We mogen alcohol- en drugskaters zijn. Het mag een werkkater zijn. Heb je nou een vreselijke ervaring gehad op het werk waarvan je nu denkt... God, ik weet niet hoe ik mezelf weer opnieuw kan openstellen. Het mag over de liefde gaan. We hebben het gewoon vannacht over katers. Het is natuurlijk toch uh, de dag na Koningin de Nacht. Zo noem ik hem dan maar even. En katers is de mindstate. Deel met mij. Dan vertel ik jou ook alles over mijn katers. Ik bedoel, het is geven en nemen in een relatie... 0800 80-1121 1121 I can't it's burning deep inside Faster and faster and faster faster, faster, faster. Versie van het nummer Faster van Within Temptations en dat gaat heel goed met, uh, met de groep want ze gaan toeren door Noord-Amerika met hun nieuwe album The Unforgiving en uh, worden daar goed ontvangen, wat altijd heel bijzonder is hè, voor vind ik dan hoor voor uh, Nederlandse muzikanten, really like it, kat um, is hebben we het vannacht over, kat want uh, nou ja, zelf heb ik niet al te veel kunnen drinken. Um, vannacht... Ah, nee, ik zeg het niet goed. De nacht hiervoor en Koning in de Dag. Want ik moest heel erg letten op mijn stem. Ik wilde natuurlijk heel graag deze show uh, doen. En daar moet je wel een stem voor hebben. En zodra ik iets van te veel alcohol drink... ga ik overal ontzettend lopen tetteren in de kroeg. Want dan heb ik nog meer te vertellen dan dat ik altijd al had. En dan ook een beetje uh, iets harder. Zodat iedereen vooral kan meeluisteren. Ik word een soort, uh, ik word een soort tante S. Uh, maar dan... Uh, maar dan met uh, nog veel meer energie. En het werkt niet echt voor mijn stem. Dus ik heb het vrij rustig aangedaan. Maar mijn vrienden in Boyd's Bar die zijn er wel stevig tegen aangegaan. Eva, Frank, Jennifer, Arco en Thijs praten vannacht openhartig over allerlei soorten katers. De kater komt later. Nee, ik vind wel dat, het, dat een liefdeskater is altijd heel slecht voor je nieuwe partner. Want die krijgt zoveel minder credits dan de vorige. Heb ik tenminste. Niet andersom, juist? Die dat, voor, wat dan? Dat die vorige echt helemaal opeens niks meer... dat het allemaal niks is vergeleken met de nieuwe? Nou, uh, wat ik dan persoonlijk heb... is dat ik dan de vorige relatie heb... Ik, ben ik dan veel te ver gegaan, naar mijn idee. Voor de liefde, uh. zeg maar. En nu heb ik zoiets van... als ik dan mijn vriendje vervelende dingen doe of zegt dan heb ik zoiets van, weet je, dan ga, ik, dan ga je toch lekker weg. Weet je, ik kan het heel prima alleen. En ik heb ja. echt niet een man nodig om... Uh, ja, heel erg. Krijg ik er zo van: nee, laat we mijn me eigen, eigen gang, me. maar. <laughs> en echt liefdesverdriet? Dat je echt gewoon niet meer kon eten? Ja, dat heb ik wel gehad. Ja, hoe ging dat? Ja. ja het is ook veel vervelend momenten als mensen overduidelijk er niet meer over willen horen. Dat je iedereen die je kent er al zoveel. Oh, dat heb ik gehad. Dat je echt al maanden zo met je ziel in je arm door de straten sleept. Dat iedereen zoiets heeft van: ja, nou weet het wel, en nou dan zit je ermee. Maar dat, dat je levensmoe bent. Ja, nou, echt... levensmoe. Nou, ik, had, ik heb wel echt zo'n liggen huilen op de vloer van mijn badkamer, yeah, yeah, zeg yeah. maar. Gewoon echt dat je dacht, dat moet ik met mezelf? En gewoon oh. echt dat je, dat je jezelf echt bij elkaar moet gaan vegen om iets te gaan doen, ja. Ja, dat kan ik wel. Ja. Inderdaad. Oh. Thijs? Nee? Heb je nog nooit liefst als je niet gehad? Jawel, maar niet huilend op de badkamervloer. Ja, echt? maar misschien dat jij gewoon 16 wodka drinkt en ergens in ja, ja, de goot belandt. Geen gevoel hebt. Dat kan ook. Ik maar wat echt... ik dus nog nooit heb gehad, is seks met mijn ex. Ja, maar dan, dan blijf je toch met die liefdeskaten? Ja, maar ik heb ook nou het... nee, nee, Nee, het, het kan ook helpen om gewoon op te eten. Ik uiteen. heb wel eens gehoord dat iemand dan moest huilen tijdens en de showing. seks. Ja. Nou, dat was dus oh, de ene keer oh, oh. dat ik het wel probeerde, inderdaad, met de ex. En toen, nou, toen was, heb, mij afgelopen. was het gaafgelopen. Ja, ja. maar echt, dat, dat je het bezig was, dat je aan in de Ja, stonden. ja, ja dat moest ik maar ah, niet doen. Ja, maar dat komt ook omdat klaarkomen en seks natuurlijk nee. ook een grote ontlading nee. is. Maar wat doe je dan? Als, als je, stel je ligt in Nou, dan ligt er aan, of... het echt janken is. Nou, sowieso, maar bij de eerste snik, dan, dan kan ik het niet meer. Nee. Dat is echt <laughs> zo'n verdrietige. Ja. Die gaat ook in de huilmodus staan. Oh. <laughs> maar toch ja. echt, ik vind het eigenlijk bijna erger dan een liefdeskaart. Vind ik iemand anders eentje bezorgen? Het uitmaken is zo na, joh. Ja. Dat je echt iemand zijn hart breekt. Ja, ja dat is oh. inderdaad in armen. het ergste oh. wat er is. Dat had ik dus op een gegeven moment. Ik had het uitgemaakt en ik ben naar mijn buurmeisje gevlucht. En toen hoorde ik in mijn eigen huis, hoorde ik toch een herrie. Ik dacht, oh, hij breekt het hele huis af. Gewoon, wow. Dus toen ben ik nog verder weg gevlucht en nog verder weg. Vrienden geroepen gaan en nu woon je je toe. Wel. Gaan naar hem toe en nu woon ik in Amsterdam. <laughs> Ja, dat maar is wel hij was zo heel duig. Dat, dat je, Ja, dat hij... echt, nou ja, kapot. Maar weet je, aan de andere kant had hij mij dat ook een keer aangedaan. Dus dat uh, is ook wel uh, prima dat het dan van twee kanten zo gegaan is. Dus Ja, shit heb Ik moet altijd zo huilen als ik het uitmaak zelf. Ook. Ja, ja, Maak ja, jij het ja, altijd ja, ja. uit? Nou, dan? Ik, heb het, ik heb één keer een lange relatie gehad, zo'n anderhalf jaar. En toen maakte ik het uit. En toen moest ze zo huilen. Toen moest ik ook zo huilen. Ik vond het zo zielig. Ja. Maar waarom maakte je het uit dan? Oh, het was klaar. Ja, oké. Ja, ja, ja. Dat stond echt als een paal boven water. Dat ja. Voor mij was het klaar, maar voor haar niet. Maar nee. dat vind ik dus altijd zo gek. Want meestal heb je zoiets van: oké, okay, een uh, relatie komt sowieso van twee kanten. En, en ik vind dat, dat zo Ach. gek dat dan één iemand. Uh, het zeg maar echt beslist en dat die ander dan ja. zich daar maar ja, bij moet wel. neerleggen. Dat heel erg. Maar Hoe dat kut is dat? is dat? Maar wat is het liedjesverdriet? Puur zang. Daar ja. komt het verdriet vandaan. Ja, maar het kan ook zijn ja. dat je allebei eigenlijk nog steeds heel erg veel van dat elkaar houdt. Lukt. en van elkaar Maar dat het niet lukt. Dat had, dat had ik, ik dus, dus ook. Liefdeskaters. Liefdeskaters, liefdeskaters. Thijs heeft nog nooit een liefdeskater gehad, want wow, die kan niet echt liefdesverdriet. En Frank die moet altijd een beetje huilen als hij het zelf uitmaakt. Want het is toch ook heel moeilijk om iemand verdriet te doen. En het is ook eigenlijk helemaal ingewikkeld. Want je maakt het samen aan, hoe kan het dan dat één iemand het uitmaakt? Jamal, dat kan ik aan jou vragen. Want als het goed is, heb jij vandaag een einde aan je relatie gemaakt. Ja, dat klopt. Wow, dat... Goedenacht. Jeetje. Goedenacht. Helaas, uh, helaas is dat wel, uh, wel van toepassing, ja. Jeetje. Dus die liefdeskater, die, uh, die voel jij nu op en top? Ja, en dat uh, in de middel of, of the night tijdens je werk. Hoe fijn kan je het wel niet hebben? Nou, dat klinkt inderdaad vrij dramatisch. Ik weet toevallig... Um allerlei verhalen van koninginnen nacht en dag dat daar altijd liefdes opbloeien en want iedereen is in een feeststemming maar bij jou nee. gebeurde dus het tegenovergestelde hoe kwam dat dan Nou, ja, dat is eigenlijk helemaal niks met koninginnen dag te maken het, het, het, het, het, ja het, het, het gebeurde gewoon uh, op, op koninginnenmiddag eigenlijk uh, de discussie uh, begon uh, eigenlijk de ochtend ja, stappen ik eigenlijk met een verkeerd been uit bed en uh, uiteindelijk is de discussie zo danig uit de hand gelopen dat ik uh, ja, eigenlijk alles mijn spullen bij elkaar heb gepakt en gewoon uh, eigenlijk weg ben gegaan en uh, ja, ben gaan werken eigenlijk, want daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat klinkt als een, als, een, als een besluit wat je in een soort vlaag van emotie hebt genomen. Ja, ergens is dat ook al zo, maar... De maat is eigenlijk gewoon vol, want ik heb... Uh, ja, hoe, waar moet ik beginnen? Dat is altijd zo ingewikkeld. Ja. ingewikkeld. Hoe lang had je een relatie? Sorry? Hoe lang had je een relatie? Mm, bijna twee jaar. Bijna twee jaar. Dus dat is een... Wel, nou, dan heb je echt wel samengeleefd met, uh, met je vrienden. Ja, we hebben samen... We hebben sa ik heb bij haar gewoond, ja. Ik heb bij haar gewoond. Oké, okay, zonder dat... Want ik hoef natuurlijk niet alle, alle dirty details... Maar wat is de reden dat je dat zo bijna hals over kop... In één keer zo uitmaken. Want je zegt, ik stond al met mijn slechte been op, met mijn verkeerde been op uit bed. Mm -hmm. Wat is de reden dat je toch hebt gedacht van nou ja, ik voel me niet helemaal top, maar ik ga het toch uitmaken. Ik ga er niet nog even over nadenken. Ik ga het gewoon uitmaken. Um, nou, de dingen stapelden zich alsmaar op en op. En in dat waren duizend. hele kleine dingen en kleine frustraties, zowel van haar kant zoals ja, en, en net zo goed van mijn kant. En op een gegeven moment, zoals dat ze mooi zeggen, is de emmer vol en dan doet het hartstikke veel pijn om dan toch een punt erachter te zetten. Ja. En dan wil je elkaar toch terug, of dan wil je er dus toch terug. En Ik vond het wel mooi dat net werd gezegd van uh, niks is goed, uh, alleen uh, je ex terug willen hebben. En Dat, dat gevoel dat draag ik nou ook wel met mee. Dat heb je maar nu al, de... dat gevoel. Sorry. Dat gevoel heb je wel nu al ook echt. Ja, dat gevoel heb ik zeker. Dat heb ik. Ik, ik ben een tough guy, maar uh, ik heb wel, uh, ik heb ook mijn emoties natuurlijk. Ja, tuurlijk. Uh, en uh, ja, wat dat, wat dat betreft, uh, ja, zit ik, zit ik er natuurlijk wel mee. Maar ja, het is niet zo dat ik dit nog nooit mee heb gemaakt. En nee. de reden, ja, kijk, op een gegeven moment je leeft bij elkaar, je woont bij elkaar. En er zijn een heleboel kleine dingen die, die zich op, die opbouwen als frustratie zijnde, zeg maar. En, ja, als de een daar niet goed mee om kan gaan, dan blijft dat steeds terugkomen. En dan op een gegeven moment is het helemaal gewoon vol en dan houdt het gewoon echt op. Dan houdt het op. Wat is jouw uh, manier van omgaan met een liefdeskater, met liefdesverdriet? Hoe doe je dat? Ik had eerlijk gezegd uh, dat antwoord van jou willen horen. <laughs> je wil advies? Oh joh, ik ben zelf ook zo, toevallig ga ik nu heel goed, maar ik ben zelf ook zo'n in de liefde. Maar ik, ik kan je wel vertellen wat, wat ik doe. Zou ik dat vertellen aan jou? Ja, dat ben ik wel nieuwsgierig, nou ja. Oké. Okay. Ik neem echt... Ik geef mezelf echt de tijd als het uitgaat... en dat duurt bij de ene relatie langer dan bij de andere... om echt heel verdrietig te zijn. Maar met mm. in mijn achterhoofd het idee van... wanneer dan klaar is met dat verdriet... dan moet het ook echt klaar zijn. Dus ik ga niet uit de weg. Ik ga echt... Um, ook ik ga het aan. in mijn eentje naar zielige films. Maar dan wel in van die kleine bioscopies. En dan janken. En dramatisch doen. En erover praten met vriendinnen. En, uh, en er echt even... Ik ga het wel echt aan. En dan, meestal duurt dat... Um, nou, het verschilt echt. Maar laten we zeggen, na een maand... Dan begint het een beetje op te klaren. Denk ik, oh, oké. Okay. En dan ga ik elke keer... Als ik merk dat ik soort terug wil vallen... dan ga ik iets leuks doen voor of met mezelf. Dus dan neem ik mezelf mee uit winkelen... of dan neem ik mezelf mee of vriendinnen mee uit eten... Dan ga ik mezelf weer verwennen, maar ik ga eerst even heel zielig zijn. Dat is mijn katerrecept voor de liefde. Oké, okay, ik, ik, ik kan het ik kan heel goed begrijpen van je, maar ik denk meer dat het echt iets vrouwelijks ja, is. Ja, dat is wel echt een meisjesrecept. Ja, ik denk dat wij mannen meer zoiets hebben van we lullen er nu over en we gaan gewoon verder. En uh, als je dan s'avonds als fan alleen thuis bent of je bent alleen, dat je het dan wel verwerkt. Maar de mannelijke trots is te groot om bij je vrienden, ik noem maar wat, een potje te gaan jank of zoiets dergelijks. Ja, is dat, oh, ja, ja, dat, ja, voor sommige mannen is dat inderdaad nat dan. Dus jij gaat ja, niet bij mannen janken. Weet je wat we gewoon afspreken, Jamal? Jij moet gewoon mij soms bellen. Zaterdagnacht zit ik hier en dan, en dan, en dan vertel je even hoe het gaat met jouw, uh, met jouw liefdeskater. Dan ben ik dan, ik ben geen stoere jongen, maar dan kan je bij mij gewoon een beetje uithalen. Ah, oh, wat lief van je. Nou hè, totdat je er overheen bent en dan, en dan, en dan ga je weer allemaal leuke mensen ontmoeten. Nee, ja, dat gaat en... sowieso wel goed komen. Daar heb ik geen twijfel over. Oké. Okay. Hey Jamal, uh, tof dat je belde. Ja. Ik ga straks nog even bellen met uh, een jonge schrijver, zeer getalenteerde Nederlandse schrijver, die een heel boek heeft geschreven over how to deal met een liefdeskater. Okay. James Worthy, dus blijf zeker luisteren, want hij kan meer vanuit het mannelijk perspectief uitleggen hoe je daarmee omgaat, met zo'n liefde die <laughs> kapot gaat. Ik vond het leuk je gesproken te hebben. Ik vond het ook fantastisch. Dankjewel Jamal, goeienacht. Go back to the zoo, heb ik klaarstaan. Even, even, weer, even weer wat muziek. En dan straks, ik zei het al, uh, bellen en kletsen met James Worthy. lust hebben we het over allerlei verschillende dingen. Maar het is natuurlijk de dag, de nacht van Koningin de dag. En dan moet je het over katers hebben. En je hebt allerlei soorten katers in het leven. Maar als ik aan het woord kater denk, dan denk ik eigenlijk wel meteen aan een bepaalde schrijver. Ik ga even een klein stukje voorlezen, want dan gaat het alvast een beetje prikkelen. Dit, is, dit lees ik op de eerste pagina van zijn boek. There are but two things worth living for. To do what is worthy of being written. And to write what is worthy of being read. James, jij hebt je laten inspireren door deze mooie woorden, of niet? Totaal niet, man. Totaal niet ook oh, gewoon. Totaal niet. James, de tekst is lekker, weet je wel. Oh, ja. maar de tekst zo lekker. Wat een heerlijke tekst. En twee keer... Uh, nou, toch het belangrijke woord. Worthy. Worthy, ja. worthy. James Worthy, we hebben jou eerder hey. in de show gehad. Wat fijn dat we je weer hebben. En het is een bijzonder weekend voor jou op allerlei manieren. En niet alleen ja. omdat uh, William en Kate getrouwd zijn, hè? Nee, fuck hun man. Fuck William en belangrijk. Kate. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Het is is uh, Nee, want welke dag is het eigenlijk gevoelsmatig voor jou? Eh, uh, de dag dat mijn boek is geboren. Oh, mijn god. Ja. Vrijdag was dat, is dat hè? Gisteren. Ja. Dat lijkt me voor een schrijver. Jouw debuut, jouw debuut is uitgekomen. Ik heb hem meteen gekocht. Serieus? Ja. Vond... Wauw. Ja. Ik, uh, ik zei, de man van de katers. ik denk aan James Worthy. Kan je daar iets bij voorstellen? Waarom? Waarom? Omdat, omdat, als ik zeg het woord liefdeskater. Ja, ja. Dan kom ik al een beetje in de buurt bij jou en je verhaal, toch? Ja, ja. Ja, klopt. Maak de Radio één luisteraar is enthousiast. Als ik zeg, liefdeskater, nou dat is het boek van James. Doe eens in vier, vijf zinnen. Kan jij? Eh, uh, Jezus. Uh, mijn boek ja. gaat over mijn grote liefde Polly. En daar uh, ben ik nog steeds dol trouwens uh, En ja. Maar zij uh, dumpte mij dus. En toen had ik gewoon echt in een uh, diepe diepe put te zitten en dan heb ik ja. echt uh, rare shit gedaan. en uh, Janken en drugs en heel veel vrouwen. En daar gaat mijn boek wel uh, stiekem een beetje over, ja. Over, je zegt, ik kwam in die put. Diepe dalen, gewoon diepe dalen. Diepe dalen, je kwam in die put. Echt hele diepe dalen, ja. ja, ja, ja. En uh, ik, ik ken, uh, ik ken uh, jouw manier van werken. En dat is toch vooral gebaseerd op uh, grote stukken realiteit, hè? Wat in het ja, boek ja, staat. Ja, ja, ja. Wat is nou een voorbeeld van een diep dal dat je dan poëtisch, altijd niet poëtisch hebt beschreven in het boek van jou? Uh, ja, de beatboek James O'Worthy. Dan denk ik. Dat ik uh, vier maanden lang had ik gewoon geen wc-papier in huis. Dus oh, nou. Dat is wel een diep Wow, toch? maar je moest wel poepen, dus hoe dan? Ja, dan ging ik gewoon poepen en dan meteen douchen, gewoon douchen, dus ja, <laughs> dat, soort dingen, dat soort dingen horen echt wel bij schrijvers bestaan, want je, dat, dat soort dingen ik. kun je echt <laughs> alleen als je niet ergens naartoe moet om te gaan werken gewoon. Ja, ja, ja, ja. ja, maar dat is wel... Ja. Het is wel diep hoor, vind ik vreemde, dat het gaat. Ja, vreemde, vreemde, vreemde vind ik gewoon. Maar dat, dat kan dus voortkomen cool. uit een soort liefdeskater. L liefde? Ja, ja hoor. Ja. Bezuinig je op wc-papier. Wauw, heftig. James, <laughs> je absolute katerrecept. Want behalve liefdeskaters weet je ook het nodig van alcoholkaters. Ja, daar ben ik heel goed in. Wat is jouw katerrecept? Uh, mijn katerrecept is... Uh... Heel lang douchen. En eh uh, superveel uh, Dr. Pepper drinken. Dr. Pepper is echt mijn shit dan. Lang douchen en Dr. Dr. Dr. Pepper drinken. Ja, ja, ja. Dus het is Ik nu. Het, het, uh, heel het zoet. Uh, is... Ja, het is echt, echt lekker spul dan. Oké okay dan. En het is natuurlijk de. Het is, het is de nacht na Koninginnedag. Yes. Ik neem aan dat je los bent gegaan. Eh, uh, redelijk, ja, ja, ja, ja. <laughs> je klinkt nog, ja. Je klinkt nog best fris, maar ik denk dat de grote klap komt natuurlijk ergens morgen. Dus dit is wat jij ja. gaat doen? Ja, ja. <laughs> ja, Wat heb je toch gemaakt? Ja, want... al... ja. <laughs> Zijn boek ligt in de winkels, dames en heren. James O'Worthy. Het is de hey. beste 15,95 die je ooit hebt uitgegeven. Toch? Ja. Nou... Ja, ja, ja, misschien wel. Misschien, misschien wel. wel. James, spreek je snel. Nou. Fijn dat we je mochten bellen. Okie dokie. Hey, doei. Doei. doei. Katers hebben we het dus over vannacht. Het is de nacht na koningin de dag. Dat betekent dat je koningin de nacht en koningin de dag erop hebt zitten. Het kan alleen maar katers zijn wat de klok slaat. Ik wil je katerverhalen horen. 0800-1121. 0800-1121. En ik wil dat je weet, dat vind ik ook belangrijk... dat ik dus een kater heb moeten laten lopen om vannacht met je te praten over katers. Dus ik heb toch mijn katerleven opgeofferd. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat doe ik graag. Ik hou van mijn show. Maar dan wil ik wel jouw katerverhalen horen. 0800-1121. te gaan beginnen van vrouw. Ja, dat maar niet beginnen. Duurt lang. Even hey, hey, Nee, nog niet hey. praten, nog niet jullie kletsen. Allemaal zo meteen, ja? ja? Ja, je mag beginnen. Ja, en met een stem die riekt en klinkt naar een kater, dacht ik ik moet ook voor deze show toch even mijn vrienden bellen, want er gebeurt hier van alles. Um, we hebben natuurlijk uh, het hele Prins William en Kate verhaal, daar hebben we het al een beetje over gehad. Een beetje boel. En nu gaan we het dan hebben, omdat het de nacht is na koningin de dag over katers. En dan kan je eigenlijk met twee mensen bellen. Producer Frankie, Hoi, Goedjes. Goeien, Hallo, lievertje. Jij klinkt ook vrij katerig. <laughs> ja. Hoe was jouw koningin de dag? Ja, heel goed. Ik had uh, gisteravond koningin de nacht had ik een feestje. Dat was heel leuk. Slessen vodka en zo. En dan wil je altijd vroeg opstaan om van de dag te genieten, dan lukt het niet helemaal, maar toch ga je dan om twaalf uur wel, je bed uit, en toen heb ik heerlijk in de Rundstraat, in de negen strijks in Amsterdam gestaan, dat is echt heerlijk. Wat goed, ik merk dat jouw stem ook meteen een beetje aangetast raakt. Ja, dat is, ik rook ook al wat veel als ik veel drink, dus dan gaat het uh, ten koste van. Ja. Shamira. Hey, goeiedacht Sarayda, hoe gaat het? Ja goed, hoe was je de dag, Shamira? Hij was lekker, hij was, uh, ja, hij was heftig, maar goed. Jij gaat altijd struinen en, uh, en, echt, en echt op koopjes jachten. Mm -hmm. Dat vind ik zo dat, schattig. Dat bedoel ik met heftig. Vanaf zes uur ochtends uh, met de knapzak op pad. <laughs> en ben je een beetje geslaagd? Heb je wat leuke dingen gekocht? Altijd, altijd. Ik moest zes keer op en neer terug naar huis hoor. Om alles mee te slepen. Dus jij hebt gewoon een soort sample-sale dag, waar andere mensen uit hun plaat gaan en al veel te vroeg dronken worden. Ga jij als een soort georganiseerde, uh, bijna een soort koopjesmoeder op pad? Nou ja, hardcore met mijn vergrootglas op zoek naar jaren 50 spullen hoor. Oh, wat goed ja, jaren 50 was echt een super Een betere model. kick dan welke drugs dan ook. Als je dat pareltje vindt voor 2 euro. Ja, very, very true. Fantastisch. Oké, okay, we hebben het over katers, jongens. Ik uh, heb een beetje een katerige stem. Ik heb dus en ik heb dus niet te hard kunnen feesten, omdat mijn stem begeeft het dan meteen. Dus ik heb het vrij rustig aangedaan, Koning in de Nacht en Koning in de Dag Saai. Hè? Nou ja, ach ja, ik bedoel... Nee, vinden jullie me niet saai, Frank? Nee. nee oh nee, nee, helemaal niet. Nee, ik dacht <laughs> dat het... Ik denk, saai, jij saai? Nee. <laughs> nee, hoezo? Hé, hey, heel even iets anders. Hebben jullie um, het huwelijk bekeken? Het huwelijk? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Iedereen toch wel, hè? Wat Bijna een redelijk deprimerend uh, gebeurtenis, was dat, zeg. Ja, nou, maar zo. Deprimerend? Nou, ze zat erbij echt met, met, met alsof, ze, alsof ze daar moest zitten of ja, zo. Dat moest ook, denk ik. <laughs> ja, nou... Ik vond het niet heel gezellig en liefdevol. Ik vond dat ze bij Tijd en Weile, het is natuurlijk ook veel productie, maar ze straalde ook wel, toch? Nou, dat vond ik niet, maar misschien ben ik cynisch omdat ik seksueel gefronteerd ben. Je bent oh, plan. jaloers, plan. je bent jaloers. <laughs> Goed, dat brengt ons meteen bij de liefdeskaart. Dus Frank, jij, jij hebt het niet zo beleefd, toch, dat, uh, dat hele huwelijk? Nee, ik vond het heerlijk. Ik vond het zo, het is lekker een beetje truttig en traditioneel en dan... Zit je, met zo, zit je zo naar de tv te kijken en dan wacht je op die kus. En dan is het eerst een klein kus En dan is er heel veel bombardie dat het een snelle kus was. En daarna doen ze toch nog een goede kus. En dan is iedereen weer vrolijk. Dat vind ik leuk. Even door katers. Even door naar katers. Liefdeskaters, want Shamira, je, je oppert het net een beetje tussen neus en lippen door. Nou, oh, ik, Shamira en Ka, ik heb het in een park gezeten vorige week. Die heeft wel een goed verhaal hoor. Ja, nou, deel maar met me. Kom op. Verhaal, wat bedoel jij, Frank? Ik weet niet waar je het over hebt. Is <laughs> doet een rebound en zo, dat je na twee weken of na twee maanden vrijgezel bent weer. Dat je wel een, nou ja, de liefdesverdriet wil wegneuken. Mm, mm. Ja, ja, ja. Tot op heden is het niet gelukt. Oh, liefertje je toch. Maar dat is wel je plan. Maar mensen van de radio, ik zie er verder best oké okay uit, bent. Je bent... Eh, je bent eh, je bent mijn vriendin, en ik zeg het uit de grond van Mart. je bent een enorm lekker wijf. Uh -huh. Maar je hebt een lange relatie gehad. Nou, die relatie is voorbij. Dan, heb, dan blijf je dus achter met een soort liefdeskater. Ja, toch een soort van, ja. Wat, wat, wat doe je tegen die kater? Wat is jouw katerrecept als het gaat om de liefdesjammeren? Nou goed, wat ik dus nu aan het uitproberen ben... ik heb deze week zomaar twee jurkjes aangehad, twee keer. Ja, man. En uh, ja, man, die complimenten. Dat, dat was, was toch wel een goede remedie tegen die kater. Want in één keer denk je... Hey, Check me out, man. Dus, dus dat was één ding wat ik doe. Heel goed. Dat is ook mijn katerremedie, uh, kater hè. Ja. Als je uit een relatie komt, dan voel je je eerst ontzettend... Vooral daar moet je ook even helemaal ingaan. Dan mag je echt een maand... mag je zo'n mag je diep dieptries met huilogen, uh, alleen maar koekjes eten op de bank en bot in buur voor kijken. Dat is echt vrouwen, dit, hoor. Ja. Dat is echt heel erg. Ik wil straks niet van jou horen, hoor, Frank. Maar daarna sta je op... Dan ga je naar de winkel, dan koop je een Vogue, dan kijk je daarin wat de ja. laatste mode is. Dat kan je dan vervolgens niet betalen. Dan ga je naar de H&M en dan koop je iets wat er het, het dichtst bij zit, wat het meeste blijkt. En dan ga je zoals we in Suriname zeggen een beetje mode maken op straat. Waarmee ik bedoel, ik dan ga je flaneren. En op die manier kom je weer terug uit de diepe Dat dan. is stap één hoor. En stap twee is dat de nu zelfs aan me heeft verdiend. Oh, ondergoed, lingerie, nice. Goed op de juiste weg. Frank, jij zegt dat het zijn echt vrouwen dingen die jullie ja. hier aan het bespreken zijn. Ja, nee, absoluut. Maar dat je ook dan chocola gaat eten zo. Dat is echt zo cliché dat je je zielig voelt en dat je dan maar chocola gaat eten. Maar hoe doe jij dat dan met liefdeskaters? Nou ja. Ik heb eigenlijk nooit heel, heel erg, ik heb nog nooit echt heel erg liefdesverdriet gehad. Dus ik denk, ik, kun, ik denk dat ik sowieso heel veel zelfmedelijden heb. Dat is ook een mannendingetje, denk ik. Dat hij zichzelf heel zielig gaat vinden en dan muziek gaat luisteren of zo. Mooie muziek dat dan een beetje op de benen helpt of zo. Ja, ja. ja, ja. En dan je bussen met chocola. Kijk, ik hoor jou. Ja, maar chocolade daar word je weer dik van en dan zijn jullie weer dik. En dan vinden jullie weer dat dik en voel je daar weer slecht over. En dan ga je chips eten, want ja, je denkt geen chocola en dan. Een beetje piezueuze single? Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat de beste remedie voor zo'n liefdeskater, heb ik gemerkt, is dat je gewoon weer andere leuke jongens ziet en meespreekt. Ja. Het zal nou gewoon doorgaan. Dat is het allerbeste denk ja. ik. Ja. Die kwaliteiten bezitten die die andere man die jouw liefdesbedrijf zorgt niet heeft gehad. Nee, precies. Dus ik denk dat dat gewoon uh, best goed medicijn is. Compleet mee eens. Goed. Nog even kort, want uh, als we met z'n drieën kletsen, wordt het al heel snel lang en gezellig. <lacht> alcohol en of drugskaters. Hoe bestrijd je die? Ik begin met mezelf. Um, ik ben niet zo van de drugs, uh, wel veel van de alcohol, als het een feestje moet zijn. Mijn alcoholkaters bestrijd ik door um, toch, en dat is heel erg, vet te eten. Ja. Ook eerlijk aan toe te geven dat je in brakland bent. Dus, <laughs> dus ook het gewoon een beetje laten hangen. Soms ook geen BH, want je laat het gewoon een beetje hangen. Um, vet eten en witte druiven. Maakt niet uit met wat je... hamburgers en witte druiven. Kentucky Fried Chicken en witte druiven. Witte ja, druiven. Nou, ga ik wat inside information geven voor al jouw luisteraarsfans. Ik heb ze rijden een keer aan de telefoon gehad om... ik denk dat het ongeveer half tien s ochtends was. Uh -oh. Terwijl ik op de achtergrond... gewoon de kip hoorde frituren in de pan, Terwijl ze met haar brakke stem... Uh, de verhalen vertelde. Ja. Maar om half tien s ochtends hoor... daar ging die knisperen... Oh. Ja. Dat is wel heftig, toch? Ik krijg gewoon honger terwijl je dit vertelt. Wat zegt dat over mij? <laughs> over je brakheid Over mijn brakheid en over mijn vraatzucht Goed, dat is die van mij. En dank dat je dat even deelde, Shamira. Goed, uh, jou, uh, jouw uh, kaartentip, Shamir? Ja, mijn kaartentip. Ik, uh, ja, ook eten, man. Eten, eet, eten, <laughs> <laughs> uh, eten. Nice. Dat is toch het beste, inderdaad. En veel eten, vet eten, het ligt eraan. Met drugs is het meer gezond eten, want dan wil je je een keer heel gezond voelen. En dan ga je dat, een be, Ja, een beetje forceren. En, ja. en met alcohol gewoon vet vreten. Ja, maar je hebt ook van die mensen die dan gaan sporten of zo, om het eruit te zweten. Maar daar ben ik echt helemaal niet van. Okay. Als ik een kaart heb, nee. Eten, eten, eten. Frankie? Ja, eten is echt heel, heel goed. Ik heb wel eens een keer dat ik gewoon thuis een hamburger verdween met gewoon Dat ik gewoon het eten was het laatste had, was, was mijn hoofdpijn weg. Oh, wat goed. Ja. Gewoon echt wat vet eten. Maar het is wel bij mij een tijd. Want ik na het avondeten ben ik pas weer boven Jan, dan kan ik weer eens aan een biertje denken of aan überhaupt iets dat ik weer denk van ik ga er weer tegenaan. Dan ben ik echt de rest van de dag, oh, ik heb altijd heel flinke katers, dat is heel vervelend. Ja, ja, ja, sommige mensen hebben echt aanleg voor katers. Oh ja, verse sapjes, verse sapjes doen ik ook wel goed. Ja oké, okay. okay. ja. en, uh, en water. Jongens, ik moet ja. jullie uh, ophangen want ik wil uh, van de luisteraar horen, ik wil van jou thuis horen. Wat zijn je absolute katertips, um, hoe ga je ermee om? Ik wil verhalen horen over je liefdeskaters, over je feestkaters. Misschien zijn er allemaal katers waar we het ook over kunnen hebben die ik nog niet genoemd heb. Enlighten me. Bel mij en vertel je verhaal 0800-1121. 0800-1121. Jongens, bedankt en goeienacht. nacht. Okay. zo. Doei. Doei. Goeienacht. E e Lust. E en. En.